Robert Baltus met het NOS Journaal. In Egypte geldt vanaf vandaag een verbod op het dragen van een niqab op school. Een niqab is een sluier die het hele gezicht bedekt behalve de ogen. Docenten zouden leerlingen die een niqab dragen niet goed kunnen identificeren wat fraude in de hand werkt. Maar het wordt ook gezien als een maatregel van president Sisi die de ultraconservatieve islam wil aanpakken.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 De gemeenten gaan verder dan de regelingen die gelden voor mensen die per direct zorg nodig hebben. De Verenigde Staten hebben Servië opgeroepen om zich terug te trekken uit het grensgebied met Kosovo. De Amerikanen maken zich zorgen over een groot aantal tanks en andere wapens die Servië naar de grens heeft gebra gebracht. Servië en de voormalige Servische provincie Kosovo liggen al lang met elkaar overhoop. De spanningen liepen sinds vorige week verder op... na een aanval door een gewapende groep in Kosovo. In New York en omgeving is de noodtoestand uitgeroepen... vanwege zware regen en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. Het metronetwerk in de stad is praktisch lamgelegd. In bussen staan mensen op stoelen om geen natte voeten te krijgen. Ook zijn veel vluchten geannuleerd.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 Een aantal files in onze regio's heb je 10 minuten vertraging op de A4... vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer, De Wijkertunnel in de A9. Amstelveen-Alkmaar is in beide richtingen dicht vanwege technische problemen. Omrijden dus over de A22 door de Velzertunnel. 5 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En ook de andere kant op moet je rekening houden met iets extra reistijd. Op de A22 Velser-Beverwijk bij Beverwijk. 10 minuutjes op onthoudt. En ook de andere kant op vanuit Beverwijk naar Velser. 10 minuten vertraging op de A22. Na 27 is nog dicht vanuit... U terug naar Almere bij Hilversum. Na een ernstig ongeluk, politieonderzoek is gaande. Omrijden doe je via Amersfoort over de A28 en de A1. En op de N417 groene kan Hilversum. Bij de aansluiting met A27, 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En u hoort ze nu met een, een bonus trackie. Jaren 70, meen rond 1970. Ze hebben ook nog meegedaan het Eurovisie Songfestival in 1973. En het Wereldsongfestival in 1974. U hoort ze nu, Nicole en Hugo, met Goedemorgen Morgen. Goedemorgen, morgen, goeie dag. Goedemorgen, goedemorgen. Blijf dat ik je weer vanmorgen morgen. Goedemorgen, goedemorgen, goed. Muziek van de Foraio's met Zeg niet nee, nee, nee, nee. En daarvoor Zwarte Riek met Mijn Swigie. Was een stijf En uh, Zwarte Riek heeft natuurlijk in Zandvoort gewoond. Zie je hem Zandvoort, lokaal omhoog vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Hermanus Christian Maria Emmink. En zijn roepnaam is Herman. Geboren in Amsterdam op 6 januari 1927. En overleden in Laren op 25 maart 2013...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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou. Her.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 je ja, handschrift zag. Maar wat maakt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 Een meisje op een bank in het plantsoen. Het meisje bleef me praten en hij snapte naar een zoem. Hij dacht als ik niet ingrijp, gaat ze zo tot morgen door. Hij stond wat dichterbij en zei heel zachtjes in haar oor: Kom Het waren Helma en Selma met Kom over de brug. En daarvoor Rijn de Vries en Hetti met Dier Jan. TfM Zandvoort lokaal omroepen uit de badplaats Zandvoort.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 Nu voelen wij ons leek en geven daarvan bleek door samen met de Rolls Royce uit te reden.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 Land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en, Waal. Van Maas en, Waal. Van Maas en Waal. U hoorde muziek van Boudewijn de Groot met Het Land van Maas en Waal. Daarvoor hoorde u de Ramblers met Ik zag een kleine wagen. Lieveling. En de volgende artiest die had op 21 november 1921 een afscheidsconcert voor zijn Belgisch publiek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 Jou en, en ik deed En ik wil mijn dag in drie en ben pas mee als ik je zie. Als ik je zie oh, al is het een keer of drie. Drie, drie. drie. Maar ga oh, veel te kunnen voorbij. Ik wil de hele markt wil de hele middag wil ik s'avonds bij je zijn.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 Wil je al van je hou? Stop.